Hallo, welkom bij Bijbel versus wetenschap podcast. Ik ben David en ik ben 12 jaar en ik ben degene die vertelt. Ik geloof in God, de witte zaaddoek. Dit heb ik maar even gedaan vanwege de reden dat ik gewoon eigenlijk een beetje helemaal uitgeput ben. Niet meer mijn Bijbel versus wetenschap, daarom stel hem verlaten bla bla bla. Daar neem ik de hele zomervakantie... ...en dan neem ik nu al een voorproefje... ...met dat wat ik dan... ...een beetje probeer te gaan voorbedrijden. En dat heet dus stormlantaarn. Ik weet niet of het me lukt... ...vanwege de reden dat ik dan eerst... ...een YouTube-kanaal voor elkaar moet zien te prutselen. Of iets anders. Of anders gebeuren. Zorg ik wel voor andere dingen. In ieder geval, ik ga proberen... ...om... ...een een nieuwe podcast te maken voor de kinderen. En daar heb ik, lees ik nu al een verhaal voor uit als voorproefje. Mag ik hier graag even op da, bij daaf.t.neto.gmail.com graag reacties op of natuurlijk in de Bijbelversus Wetenschap wat ze hebben geroepen. Het gaat vandaag over de witte zakdoek. De man stond op de stoep naast de bushalte en staarde naar de grond. Een paar mensen draaien naar om en keken naar zijn ongeschoren gezicht. Zijn, zakte schouders. zijn afgezakte schouders en zijn kapotte schoenen. Hij, dat, hij zag het niet. Hij beleefde zijn leven opnieuw. Hij was niet langer de hongerige zwerver die afgelopen nacht onder spoorburg spoorbrug had geslapen. Nee, hij was opnieuw de kleine jongen die twintig jaar geleden in een klein steenhuisje woonde. Misschien was het huis nu al plat gewast. Hopelijk waren de jongetjes er nog wel. Nu wel vreemd had hij de viooltjes herinnerd in de schommel die zijn vader voor hem gemaakt had en het pad waar hij leerde fietsen. Ze hadden had maanden gespaard voor de fiets. Hij haalde ongeduldig zijn schouders op. Wat de scherpte van de beelden deed hem pijn. Zijn herinnering ging terug naar tien jaar later. De fiets was ingeruild voor een motor en hij kwam steeds minder thuis. Hij had werk en er waren heel veel vrienden. De cafés waren veel leuker dan zijn ouders die verdriet keken. En wat waren zo grijs geworden, hij dacht liever niet aan die tijd terug. Ook niet in het feit dat hij schuld steeds groter werd en dat hij thuis om geld had moeten vragen. Hij kreeg toen een kop thee en vond het helemaal niet leuk om uit te leggen waarvoor, het, waarvoor hij kwam. Maar hij wist precies waar zijn vader zijn geld op en toen hij ouders even later in de tuin waren, was het heel gemakkelijk om het geld te pakken dat hij nodig had. Laatste, dat was de laatste keer dat hij hem zag. Hij wilde daarna niet meer thuis komen en dus zij wisten ook niet waar hij was. Hij was naar het buitenland gegaan. Zij wisten niets over de jaren dat hij rondvierf, ook niets over zijn gevangenisstraf. Maar s'avonds in zijn cel had hij veel over het nagedacht. Als hij soms wakker lag en het maanlicht, en het maanlicht op de muur scheen, vroeg hij zich af hoe ik hoe, hoe, hoe met hem zou gaan als hij weer vrij zou zijn. Zou hij hen opzoeken, als ze daar hem tenminste nog leefde, maar misschien wilden ze hem niet zien, of toch wel. Toen hij ontslagen werd uit de gevangenis, vond hij werk in de stad, maar hij kon niet tot rust komen. Iets leek hem naar het huis te trekken. Hij kon er niet los van komen. Elke keer als hij ging wandelen, was er wel iets aan hem herinnerde aan het kleine huis. Een bos, een kind op de schommel, een kleine jongen die naar huis rende. Hij wilde niets van de geld thuiskomen, daarom wandelde hij een groot stuk van de lange weg naar huis probeerde hij liefde te krijgen. Hij had er al kunnen zijn, maar dertig kilometer afstand van het huis begon hij te twijfelen. Bij welk recht had hij om hier te lopen? Zou dus ooit de halfloze man, de kleine jongen, kunnen herkennen waar ze van hielden? De jongen die ze hun zo teleurgesteld had? Hij kocht eten en bracht een groot deel van de dag onder een boom door. De brief die een die avond op de postdeek was erg kort, maar hij had er uren over gedaan om hem te schrijven. De brief eindigde met deze woorden: Ik weet dat het raar is om te denken dat jullie. Om te schrijven: De brief eindigde met deze woorden: Ik denk dat het raar is om te denken dat jullie me zouden willen zien. Ik laat aan jullie over. Op donderdag kom ik vroeg in de ochtend naar het einde van de weg lopen als jullie me thuis. Willen zien, hang, ik, hang dan een witte zakdoek uit het raam van mijn oude slaapkamer. Als ik die zie, zal ik komen. Als die niet is, zwaai ik naar mijn oude huis en vertrek ik weer. Nu was het donderdag. Ochtend, Het was bij het begin van de straat. Hij was er nog steeds. Maar toen hij eenmaal was, aarzelde hij. Hij ging op de stoep zitten en staarde naar beneden. Maar ik kon niet langer uitstellen. Misschien waren ze wel verhuisd. Als de zakdoek er niet hing, zou hij een beetje rondvragen voordat hij de stad uitging. Hij had nog niet de moed gehad om over na te denken hoe het zou voelen als ze wel zouden zijn, maar hem gewoon niet wilden zien. Het opstaande pijn, want hij was stijf van de buiten slapen. De straat was nog in de schaduw, een beetje huiverend liep hij langzaam naar de oude plantanenbomen. Hij wist dat hij vandaar het huis heel goed kon zien. Hij wilde niet kijken toen er was met zijn ogen dicht, stond hij tegen de lange bomen aan. Hij haalde dit aan en keek, en toen stond hij met open mond te staren. De zon scheen al op het kleine huis, maar het leek niet meer op het roodste in huis, want de muur was wit afgezet. Uit elke raam hingen halakas, kussenslopen, handdoeken, tafelkleed, zakdoek. Zijn vette katoenen gordijnen hingen vanaf het dak naar beneden. Het zag eruit als een sneeuwhuis en de schitterende zon zons en alles hadden geen risico willen nemen. De man richtte zich op, gaf een schreeuw van oplossing. Daarna rende hij het straat door de straat door en liep de, over, de open voordeur naar binnen. Ja, en dan hebben we nog een paar bijbelteksten, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Psalm 103, vers 13. Laat God de lozen zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heer Dat zal zich over hen ontfermen tot onze God, want hij vergeeft voorduldig. Isaiah 55 vers 7 Oké, okay, nu hebben we nog een lied. Dit keer een beetje soms, een soms bijzondere lied van iemand die het niet weet. Maar You Say van Lorne Degel, dat is dus christelijk lied. Daarin zingt ze van, and I believe, van ik geloof. Ja, ik geloof dat soort dingen allemaal... En dus het is een heel christelijk... en het staat zelfs... wordt vaak op heel veel plaatsen in de bibliotheek... en soms zelfs wel eens in de discotheek gedraaid. Dus luister maar goed... in my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never measure no. Am I more than just the sun? Just who I am because I need to zo weer het einde maar tot de volgende keer